Wouter moet met het NOS-journaal. Orkesten mogen na maanden van stilte weer repeteren en activiteiten ondernemen, meldt de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie. Muzikanten, bezoekers en medewerkers moeten zich wel aan de regels houden. Zo moeten muzici twee meter afstand van elkaar bewaren en moet iedereen zijn of haar instrument vooraf hebben gedesinfecteerd. Bij het klaarzetten van bijvoorbeeld lessenaars en stoelen moeten mensen handschoenen aan... en elke muzikant moet na nou afloop zijn eigen plek schoonmaken. Een aantal jongerenorganisaties wil vanaf nu structureel betrokken worden... bij politieke beslissingen van het kabinet. Ze willen dat er een expertteam van jongeren aansluit bij het Outbreak Management Team... om in de coronacrisis adviezen te geven over niet-medische zaken. Ook willen ze dat de zogenoemde generatietoets versneld wordt ingevoerd... Daarbij wordt bekeken wat de gevolgen van nieuwe wetsvoorstellen zijn voor jongere generaties. Premier Rutte riep jongeren een paar weken geleden nog op mee te denken over de aanpak van de coronacrisis. De Duitse export is in april met ruim 30% gedaald ten opzichte van april vorig jaar. De grootste daling sinds het begin van de metingen in 1950, meldt het Duitse Statistiekbureau. Vooral de export naar zwaar getroffen landen stortte in, met name naar Frankrijk en Italië. Er werd ook een stuk minder geïmporteerd door Duitsland. Trainer Alfred Schroeder is weg bij de Duitse voetbalclub Hoffenheim. De clubleiding zegt dat er een verschil van mening was over de te volgen koers... en dat ze samen hebben besloten zijn contract te ontbinden. Schroeder had eigenlijk nog een contract voor twee jaar. Hij zat sinds het begin van dit seizoen bij Hoffenheim. Daarvoor was hij assistent bij Ajax. Het weer nog bewolkt, maar op de meeste plekken breekt de zon af en toe door. Vanochtend kan nog hier en daar een bui vallen. Smiddags blijft het droog. Het is 14 tot 18 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk warmer. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 live dit is zfm Ik ga maar even een beetje de showtje weg voor uh, die webcam uh, achter, achter mij hoor. Achter mij, kijk daar, daar, daar, daar staat hij! Achter mij uh, zit een webcam en uh, die fotografeert mijn rug... Ik sta een beetje hebben bol te gaan met de openingen voor deze dinsdagochtend, 9 juni. Welkom bij Voorstandswoord en de regio. Er zit een leuk spotje, Het is wel bedacht, het is leuk bedacht, maar dan moet ik iets gaan volkletsen. En ik heb er ook zoiets van, jongens, we gaan gewoon meteen beginnen. En na het eerste plaatje hoor je wel van wat er allemaal in deze show... Nee, het programma uh, zit en uh, dat uh, is best wel leuk. Uh, begonnen overigens met uh, Robert Palmer en Looking for Clues. Uh, acht minuten overdien, wat uh, zit er dan wel in? Nou, uh, we gaan straks uh, om half elf natuurlijk uh, praten met Jelmer. Want het laatste nieuws is er natuurlijk ook weer. Uh, dan om kwart voor elf gaan we praten met R Robert Atkins. Hij is uh, van uh, de gemeente Haarlem. Want wie goed op heeft gelet, die heeft in een van de plaatselijke kranten kunnen zien dat een aantal gemeentes een bespaarbon hebben. Wat houdt dat in? Wat kun je ermee? En nou, dat hoor je straks om kwart voor elf. En dan om half twaalf hebben we Mick Boskamp met zijn kant van het nieuws. En daartussendoor zit nog een herhaling van het interview uit Goedemorgen Zandvoort. Wat Roy Dongen heeft gehad met uh, burgemeester David Molenburg. En dat uh, knippen we ook in drie stukjes. Dat heb ik zelf uh, gedaan. En dat hebben die jongens uh, van uh, Zandvoort op zondag ook geweten. Want die, die hadden dat interview ook in drie uh, stukjes uitgezonden. Uh, Konden ze tussendoor ook de plaatjes draaien. Dat, uh, dat doe ik dus ook. Want anders dan wordt het wel een heel lang interview. Maar het is uh, toch wel even de moeite waard om nog eventjes uh, te horen wat uh, Molenburg daarover te zeggen heeft. Dus uh, burgemeester Molenburg moet ik eigenlijk zeggen. Um, goed, hij, hij zou ook een muziek in horen. Dat, uh, dat uh, mag ik er uh, ook even bij zeggen. Uh, vandaag in het nieuws de Pointer Sisters. Uh, ze, uh, ze begonnen ooit met vier dames en uh, toen viel er één af en dat was Bonnie. En dat is ook degene die vandaag is overleden. Ja, en dan kom ik toch uit bij een nummer van de Pointer Sisters. Want uh, van de, de vier zijn er nu nog uh, twee over. Uh, die twee die vormden later nog uh, de Pointer Sisters. Met de drieën was uh, June Pointer van die uh, uh, latere drietal uh, overleden. In 2006 is dat al gebeurd. Maar Boynt Bonnie Pointer is vandaag overleden. Dus ja, dan kom je er ook niet aan om eventjes, uh, nog even te, te laten horen van hoe klonk dat ook alweer... Maar dit was zonder Bonnie hoor. Want dit waren ze met z'n drietjes. Jump for my love! was yesterday van uh, Foringer en daarvoor waren het uh, de Pointer Sisters. Uh, ze bestonden ooit uit vier, dat uh, is ergens halverwege de jaren zeventig is dat, uh, teruggebracht naar drie. En dat had ook uh, te maken met het uh, vertrek van Bonnie Pointer uit die groep. En die Bonnie Pointer die is, uh, nou ja, uh, gisteren of vandaag overleden. Dus uh, reden om eventjes uh, een, een plaatje van de, de Pointer Sisters erbij uh, te pakken. Jump for my love, die hoorde je daarvoor. Het is altijd leuk als je op een gegeven moment uh, bezig bent om het uh, programma voor uh, vorm uh, te geven. Dan uh, vraag je op een gegeven moment ook uh, van... hey, hoe staat het ermee uh, om half twaalf als het uh, vaste onderdeel is van waar gaan we het over hebben? Dat, uh, dat gesprek voer ik met de WhatsApp met Mick Boskamp. En dan uh, is het antwoord, ja mag ik me ook even lezen vroege vogel. Tuurlijk knul, dat mag altijd. Dus, dus ja, het is uh, dat, dat, dat, daar, uh, ik, ik ga niet iemand achter zijn volle aan zitten. Dat uh, is een vorm van eigen verantwoordelijkheid. Daar heeft David Molenburg het straks ook nog over. Dus uh, let maar even op in het uh, tweede uur. Als ik uh, dat uh, gesprek uh, wat Roy Dongen uh, afgelopen zaterdag had... in uh, Goedemorgen Zandvoort uh, met de uh, burgemeester. Daar hoor je ook heel duidelijk uh, dat uh, de burgemeester uh, heel voor is voor de eigen verantwoordelijkheid. Maar goed, eh, ik ga weer even naar de muzikale onderstroom van dit land... want er is genoeg te beleven. En deze eh, dame, het is echt een jonge dame... want ze is 17, maar ze is al vanaf haar twaalfde bezig met liedjes schrijven. En dit is haar eerste Beautiful Goodbye van LS uit Rosendaal.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 Means to me My eyes This is the moment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 Een van de drijvende krachten bij de Peers Songwriters Guild. Dat uh, is uit uh, Vollendam, maar zo heet hij niet uh, van achteren. Roy de Smet was dat. Uh, en hij is vandaag uh, jarig. Hij viert zijn 26e verjaardag. Leuke aanleiding om dan wat uh, te draaien van hem. En daarvoor LS met Beautiful Goodbye. Terug in de tijd. Nederlands. Fabrikaat zou ik zeggen, want uh, de band bestond onder meer uit Rudy Bennett. En dan uh, gaan we wel heel ver uh, terug. De motions: In the state's Negroes fight for freedom. The slogans they cry aren't wrong. But these always the words are.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 The end of the fight for freedom It could turn out right and all I hope and long That there'll be no wasted words No wasted words Oh Lord, let the good times come konden ze er nog wel wat van. Eerlijk gezegd, met liedjes schrijven. De motions waren dat met de Wasted Words. Normaal gesproken was dat, hadden we dan een programma... niet alleen hier bij deze omroep in Zandvoort... maar ook ergens in Heemsteden, waar ik nog een blauwe maandag deel van heb uit mogen maken... Hoewel, ik heb er toch uh, bijna vijf, vijf jaar deel van uit uh, gemaakt. Maar goed, daar uh, liep toen ook een man rond Bart van der Meer. Die is ook hier op een gegeven moment uh, opgedoken in, uh, in deze studio. En uh, had een uh, programma dat heette Matchbox. Zat uh, tussen twee en vier op de donderdagmiddag. En uh, dat was uh, gemeengoed dat, uh, dat we dit soort uh, werk uh, dan nog uh, voorbij hoorden komen. Maar goed, uh, die tijd ligt achter ons. De tijd voor ons uh, ligt uh, nu uh, in handen van uh, Jelmer. Want dat is een van uh, de, de nieuwe mensen binnen deze omroep. Hoewel, hij zit er alweer een tijdje en hij volgt het nieuws. Goedemorgen, Jelmer. Het is wel een, uh, idio het is wel een idioot bruggetje, eerlijk gezegd, hoor. Maar goed. <laughs> Ja, ja, ja, ergens moeten bruggen geslagen worden. Net zoals die visjes van gisteren, dat vond ik ook wel grappig. Maar goed, daar gaan, gaan we het niet over hebben. Um, ik, ik, ik neem aan, je hebt wel de, de, de, het ik nieuws weer, gevolgd. Uh, ja, ik heb weer uh, genoeg te vertellen. Dus, uh, ah, vertel. Om te beginnen, uh, een arrestatie van een mogelijke drugsdealer in Zandvoort. Mm. Uh, de politie heeft maandagavond in Zandvoort een voertuig gecontroleerd waarvan door tips van bewoners en eerdere controles sterk vermoed werd dat er gedeald zou worden uit het voertuig. Tijdens de controle werd een geldbedrag van bijna 750 euro aangetroffen mm -hmm. en ook zagen de agenten meerdere telefoons. Gezien de antecedenten en bekende informatie wilden ze, wilde ze de verdachte aanhouden. Toen hij dit doorhad ging hij, hij er vandoor en gooide iets uit zijn broek de grond op. Na een korte achtervolging te voet, wist de, de razendsnelle agenten verdachten aan te houden en te voorzien van handboeien. Het weggegooide voorwerp bleek een zakje met bolletjes cocaïne en heroïne te zijn. De recherche onderzoekt de zaak verder. Snowdaard is dat uh, gewoon. Maar goed, uh, ga door. Ja. <laughs> um, ja, nu iedereen zich sinds 1 juni kan laten testen op het coronavirus, zijn er in de teststraat van de GGD kennen in zes dagen tijd. ...ruim 1300 tests afgenomen. Tot en met vrijdag is bij 16 mensen daarvan corona aangetroffen. Bijna iedereen die zich sinds 1 juni aanmeldde... ...zo'n 1462 inwoners van onze veiligheidsregio kon worden getest. Tot 1 juni testte de GGD alleen mensen die in risicoberoepen werken... ...zoals in de zorg en het onderwijs. Vanaf 1 juni is er ook een landelijk telefoonnummer 0800 1202... En kan iedereen die vermoedt dat hij of zij corona heeft zich aanmelden voor een test. Volgens de GGD kan iedereen die zich aanmeldt binnen 24 uur uh, worden getest. Daarbij kan het wel eens druk worden bij de teststraat voor het Kennemer Sportcentrum in Haarlem. Deze teststraat is bedoeld voor inwoners van 9 gemeenten, waaronder Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Velzen en ook Zandvoort. Uh, de GGD probeert binnen 48 uur na het afnemen van de test de uitslagen klaar te hebben. Mm -hmm. Dan voor uh, komende woensdag, morgen dus, gaat de buitenspeeldag toch door dit jaar. Team Sportserver Zandvoort maakte dat maandag bekend. De buitenspeeldag vindt dit jaar plaats op de velden van de Zandvoortse hockeyclub. Door de regulering rondom het coronavirus heeft ook de buitenspeeldag een andere invulling gekregen waar normaal gesproken het parkeerterrein op het Flemingplein gebruikt werd... voor allerlei leuke spelletjes voor jongere en oudere kinderen mm -hmm. door elkaar heen... zal nu alles op het hockeyveld plaatsvinden. Er is ook maar een beperkt plaats voor kinderen die mee willen doen. De selectie is uh, voor de basisschoolgroepen 3 tot en met 5 en 6 tot en met 8. Uh, er zijn twee uren ingepland van activiteiten. Het eerste uur is al helemaal vol gereserveerd. Het tweede uur vanaf half drie. Uh, daar zijn nog enkele plaatsen voor beschikbaar... En naast allerlei leuke sportactiviteiten uh, is er ook een uh, work dance workshop van uh, dansjuf Anita van On Our Dance op het hockeyveld. En uh, alle kinderen die zich willen deelnemen kunnen zich hier ook gratis voor aanmelden. En voor meer informatie kun je kijken op de website van veiligsporten.nu voor alles over de buitenspeeldag 2020. Ja. Nog meer! Uh, ja, zeker. Ja. We gaan door naar een duurzame herinnering, want nu de maatregelen voor het coronavirus zijn versoepeld, komt het toerisme weer op gang. Juttersgeluk bundelt haar krachten met Lies uit Zandvoort in de campagne Our Way to a Cleaner Zandvoort. Mm -hmm. Via deelnemende Bed and Breakfast in de regio Zandvoort worden circulaire zeepakketjes met een duurzame boodschap verspreid aan bezoekers en toeristen. Het gebruik van plastic verpakkingen van zeeproducten levert veel overtollig afval op. En zoals bekend belandt uh, plastic vaak ook in zee. Huh? Nu het sociale upcycle atelier van Juttersgeluk... ...haar werkzaamheden op locatie weer kan hervatten, ...is de productie van de zeepakketjes volop in gang gezet. Het zeepakje is gemaakt van bijvoorbeeld gejut plastic... ...versnipperd en omgesmol omgesmolten. Huh? Het ontwerp is gemaakt in samenwerking met Merel van Precious uh, Matters... Uh, en de grondstof uh, bepaalt ook de kleur van het product. Zo is er bijvoorbeeld uh, ook het uh, visnetten gebruikt, hè, want dat is ook iets wat je vaak ziet drijven uh, toch in de zee. Uh, daar zijn bijvoorbeeld uh, zeepakjes van gemaakt, die hebben dan de kleur zeegroen. En uh, ja, zo zijn er nog meer, uh, bijvoorbeeld ook de wikkel van het zeep hm? is gemaakt van uh, gerecyclede bloemblaadjes. Dus uh, zo is het één groot uh, gerecycled uh, idee. En alle eco-tips zijn welkom. En ook uh, al wat tips daarvoor zijn ook te vinden op de site van het Juttersgeluk. Slash Our Way to a Cleaner Zandvoort. Ja. Um, dan nog afrondend. En, uh, voordat je verder gaat. Uh, want, uh, voordat je verder gaat. Want Juttersgeluk zit morgenochtend ja. uh, hier uh, bij ons uh, in de uitzending. Dus uh, ja, het is uh, Susanne of uh, Lonneke. een van de twee uh, gaat het doen. Dus daar we het nog even over hebben. Over die, die circulaire zeep. Uh, dingetjes. Ja. De, ja, laatste. Interessant. Ja. <laughs> ja. de laatste. Ja, erg interessant. De laatste nog. Ja, ja zeker. Uh, in deze coronatijd zien we op sociale media vaak uh, mooie foto's voorbij komen. Ook van Zandvoort. Hm. Uh, van uh, stille, lege plekken met de nodige rust en ruimte op het strand, in de duinen en ook in het centrum van onze badplaats. Uh, prachtige zonsondergangen en feestdagen die rondom het huis vierden. Vanuit die gedachte vroeg het Zandvoort Museum om alle inwoners de mooiste foto's van Zandvoort in deze coronatijd te sturen. Uh, Professionele fotografen konden meedoen, maar ook gewoon jij thuis met je uh, telefooncamera. Ja. Om, gezamenlijk, om gezamenlijk te laten zien hoe mooi Zandvoort is, zelfs nu, uh, werden er in totaal maar liefst 135 foto's ingestuurd. Van deze foto's is er een uh, exclusieve selectie van 30 gemaakt, die vanaf nu geëxposeerd wordt op het Badhuisplein. Met als titel Stil in Zandvoort. Nou, toepasselijker kun je het niet bedenken. En uh, het Zandvoort Museum toont uh, alle ingezonden foto's 135 dus In de doorlopende diavoorstelling. Die door onszelf, ZFM Zandvoort, via uh, TextTV, Ziggo Kanaal 40. En uh, ook via onze sociale media te zien is. Hm. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En uh, ja... Het zijn best uh, mooie beelden. En natuurlijk dus ook die exclusieve op het Bad Hairsplein... die staan er nu ook. Ja, nou, er, er, er zit ook... als je de, de videoanimatie bekijkt... Hè, want Leon van Ness, ja. die heeft dat onder andere gedaan... en die komt op een gegeven moment bij mij uit... zeggen, heb jij daar nog een passend muziekje onder? Nou, dat had ik. Ja, dat had ik. En dat is okay. deze geworden. En die hoor je in dat filmpje terug. Uh, normaal gesproken is het de afsluiter van het programma. Maar uh, die komt uh, sowieso voorbij. Maar dit is ook een nummer van Howard Jones. Hide and Seek. Dankjewel, uh, Jomer. Ja, is goed. Tot morgen. Joop. Do Van Zwitten, dat hoorde je zeker ook. Maar het uh, systeem uh, van Verdonschot uh, laat nog wel eens een beetje de wens over. Want dan hadden we ook een soort uh, remix-uitvoering van Looking for Clues... met uh, onze vriend uh, Robert Palmer. Maar zij kon er ook wat van. Anke Timmer met uh, Quickstep. Uh, en dat bracht de tijd hier iets later dan kwart voor elf... En bij de naam van de man die erover gaat, Robert Atkins, zat ik in mijn geheugen te graven. En ik denk, die man heb ik eens een keer eerder gesproken aan tafel bij het sportcafé. Goedemorgen, Robert. Goedemorgen, ja. Ja, want dat, dat was het moment. En daar was het ook zat er een duurzaamheidsonderwerp in. Ging toen over de sportaccommodaties, hoe sportverenigingen duurzaam met het onderwerp duurzaam konden omgaan. Daar heb je toen ja. wat, wat over verteld. Ja. En ja, daar zat ik, daar zat ik naast zat ik naast Indy Houtkamp. En die, die, ja, die, die zagen hier geloof ik nogal aardig door over dat onderwerp, of niet? Ja, ja, ja. ja, maar goed, dat is ook mijn functie. Ik ben projectleider Duurzaamheid voor de gemeente Zandvoort. Ja, ja uh, dat is even in het kort wat je, wat je doet. Uh, nu hebben we je even voor iets heel anders. Want uh, ja? ik uh, sloeg uh, een van de lokale kranten over, uh, op, open... en. Ik werd er eigenlijk min of meer gewezen op door uh, collega Ben Zonneveld. Want die zei, ja, als je nog wat uh, geld wil besparen, maar ja, dan uh, zou ik daar wel eens eventjes achter gaan. Dus ik, uh, huppatee, bespaarbon in, uh, ingevuld. Maar wat, wat, wat is dat dan, de bespaarbon? Ik weet het, maar uh, er zijn natuurlijk nog mensen die dat misschien niet weten. En dat weet jij weer. Ja, maar Jaap, is het allemaal gelukt met de bespaarbond aanvraag? Uh, bij mij is het gelukt, maar uh, oh, ik moet het nu alleen nog krijgen. En uh, het kan wel in het moment komen dat ik niet uh, thuis ben, dus ik weet niet wat er dan ja, gebeurt. dat komt goed. Oké, okay, nou goed. Uh, nee, uh, de, uh, laten, ja. we, laten we het even hebben over, uh, want dan kom ik straks wel even nog uh, terug op, uh, op mijn invulling. Maar goed, uh, wat, wat is het uh, precies, Robert? Ja, de bespaarbond, dus, uh, uh, de Rijksoverheid zat op een gegeven moment zat in zijn maag met uh, de uitspraak in die Klimaatzaak van uh -huh. Urgenda. Uh -huh. En dat betekende dat ze extra CO2 moesten besparen uh, om aan hun eigen doelstellingen te voldoen. Uh -huh. En toen heeft het Rijk besloten, oké okay, dan gaan we bewoners uh, stimuleren om meer aan energiebesparing te doen. En toen hebben ze een subsidieregeling in het leven geroepen waar gemeentes een aanvraag voor konden doen. Nou, wij hebben als gemeente Zandvoort samen met Haarlem, Bloemendaal en Heemstede... hebben we een uh, voorstel ingeleverd bij het Rijk. En die is goedgekeurd. Mm -hmm. En uh, dat is de bespaarbon. En met die bespaarbon kunnen we eigenlijk alle inwoners in de regio... tenminste, op is op, hè. Ja. Uh, kunnen we uh, 50 euro aanbieden... waarmee ze dan uh, energiebesparende producten kunnen uitzoeken in een webshop. Mm -hmm. Dus dan heb je het over... Uh, ledlampen uh, die energiezuinig zijn, uh, radiatorfolie, uh, waterbesparende douchekoppen, noem het maar op. Uh, nou, en die producten kan je dan uitzoeken voor 50 euro of meer. Uh, als je zelf wat bijlegt of minder, uh -huh. als je uh, niks kan vinden. Uh -huh. En die worden dan zoveel mogelijk met de fietskoer bij je thuis bezorgd. Ja, um... Kun je al zeggen dat er al veel gebruik uh, wordt uh, gemaakt van, van deze ja. bespaarbon? Wat je zegt op is op, dus je moet er ook, ja. denk ik, nog een beetje snel bij zijn, denk ik. Ja, precies. Daar ben ik ook heel blij dat ik op de radio mag, want <laughs> we zitten nu ongeveer op de helft van het aantal bespaarbonnen dat we kunnen uitgeven. Uh -huh. uh, en we zijn pas, uh, wat is het, twee of drie weken bezig. Dus het gaat hard. Uh -huh. En uh, nou, Zandvoort zit lekker op schema. We hebben een voorspelling gemaakt hoeveel mensen er gebruik van gaan maken. En uh, Zandvoort uh, zit daar gewoon uh, mooi op de lijn. Dus, uh, maar weet je, de, wat je, wat ik zeg, ja, op is op. Dus uh, het is gewoon een hele mooie aanbieding. Het kost je niks. En je kan er ook wel geld mee besparen en energie... Ja. En heel vaak levert je ook meer comfort in huis op. Dus uh, ik zou het zeggen, doen. Ja, dan um, nou hadden we het net over uh, hoe ik uh, dan, uh, dat gedaan heb. Nou, ik, uh, ja. ik zat op een gegeven moment uh, te kijken van, nou, wat heb ik nou nodig? Uh, bij mij uh, moest er een uh, slangetje van, uh, bij, bij de keuken vervangen worden. Uh, bij de gootsteen. Uh, nou, ik denk, ja. mooi, kan ik meteen een, een waterbesparende slang daarvoor oh, ja. aanschaffen. Ja. Zo werkt dat dan. Uh, ja. Die douchekop heb ik ook. Uh, Daar heb ik op een gegeven moment ook nog eens een stekkerdoos uh, waar je dan... Uh, energievretende apparaten mee uit kan zetten. Want uh, we kennen de, natuurlijk de stand-by-stand -stand van bijvoorbeeld ja. de tv. He, noem maar op. Ja. Uh, dat heb ik gedaan. Uh, twee van die nachtlampjes en een, uh, nog een, uh, hoe noem je dat? Een duo stekkerbok uh, met zo'n uh, schakelaartje. Uh, dat, dat heb ik uh, aangeschaft. Ja. Ik aan. ja. <laughs> nou, dat zijn mooie dingen, toch? 26 cent hoefde ik maar niet bij te betalen. Oh. <laughs> <laughs> ja, dat is mooi. Ja. Ja. En geen bezorgkosten, uh, Ook niet. Nee, nee ik, heb, ik, ik heb geloof ik wel besteed, denk ik. Uh, maar goed, ja. uh, als je het sociaal minimum hebt, dan is dat natuurlijk wel fijn als je, dat, uh, als je erop gewezen ja. wordt. en dat is ook wel mooi van deze regeling. Huh? Uh, hij is uh, in de, de tekst van de Rijksoverheid is die vooral bedoeld voor woningeigenaren. Huh? Maar huurders zijn ook niet uitgesloten, dus die kunnen er ook gewoon gebruik van maken. Huh? Wel is het zo dat we voor uh, een aantal huiseigenaren kunnen we ook nog een energieadvies aanbieden. Uh -huh. um, daar hebben we wat minder voor, want dat is duurder. Uh -huh. Maar um, dat is dus alleen voor woningeigenaren. Maar huurders en woningeigenaren kunnen wel gebruik maken van die bespaarbon. En daarmee kan je dus die uh, energiebesparende producten uitzoeken. Ja. Uh, we zeiden al, het wordt er veel. Ge tot wanneer kunnen ze dat doen? Totdat het er op is? Ja, tot dat, ja, dat is een beetje lastig om te zeggen. Maar totdat het op is. Uh -huh. um, en als ik zo kijk, dan verwacht ik dat, je, dat er binnen een maand wel helemaal los zijn. Huh? We proberen daar nog wel vervolg aan te geven, maar uh, dat mag niet zomaar vanwege de regeling. Huh? Maar um, ja, ik zou wel zeggen, kijk even op de site debespaarbon.nl. Huh? Daar vind je gewoon alle informatie. Daar kan je ook die bon meteen online aanvragen en dan mag meteen inwisselen. En, nou ja, en uh, ja, dat is gewoon 50 euro aan energiebesparende uh, producten die je gratis je de gemeente van, het, uh, van de Rijksoverheid krijgt. Dus ja. ik zou zeggen, maak er echt gebruik van. Ja, uh, bij deze dus uh, gezegd uh, dat uh, dat, uh, dat het kan. Uh, en het, het is ook uh, op de gemeentelijke website, uh, kun je het vinden geloof ik ook. Hè? Ja, ja. ja. En, ja uh, daar staat ook een item over de Bespaarbon, maar ook in de Zandvoortse Courant staat het. Mm. Uh, en je kan ook gewoon meteen de je intypen en dan kom je er ook. Oké, okay. uh, Goed, Robert, dankjewel even voor, uh, voor de uitleg uh, van, uh, van dit uh, verhaal. Van iets bespaarbegrond. Ja, En, ja, ja. en uh, wellicht tot een andere keer. Ja, oké. Okay. Graag uh, Ja, oké. Okay. Dat was hem. Uh, uh, Robert Atkins uh, van de gemeente Haarlem uh, gaat over duurzaamheid. En dat soort zaken. Uh, altijd goed als je dat, uh, dat kunt uh, doen. Uh, we gaan er even een uh, nummer uh, draaien. En dat is Make This Work van Lake Michigan. afgelopen week was Daphne jarig op donderdag, afgelopen donderdag. Dus de reden te meer om Make This Work te draaien. There's fog on the fields behind The drops on our skin remind of how we spend our time on being but we don't wanna be Being the one is maybe harder than it seems On the street, there's only one light burning Showing us our shadows fading away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 ago, but we still Back home. It may be a while ago, but we waren ooit uh, bij ons uh, te gast uh, geweest: Lake Michigan, uh, Daphne van der Boorden en uh, Kunel of die koen die schijnt hier nog uh, ergens te wonen. Of dat uh, nog steeds het uh, geval is, uh, dat weet ik niet. Uh, maar dit uh, was Make This Work. Uh, mag ook wel, denk ik, uh, gezien het tijdstip uh, van de dag... om dat uh, tussen 10 en 12 uh, te doen... om uh, ook dit soort uh, werkjes uh, te laten horen. Uh, Bent komt dus hier uit uh, de buurt. Uh, tot aan het nieuws gaan we nog uh, deze doen... van Linda Ronstedt en It's so Uzi. Tot aan de andere kant van de